12 uur. Dit is door Negens met het NOS-journaal. Israël heeft een drone neergehaald die uit de Gazastrook kwam. Dat gebeurde bij de stad Ashdod. Het is de eerste keer dat zo'n onbemand toestel van de Palestijnse kant werd ingezet... sinds vorige week het militaire offensief van Israël begon. Onbekend is of de drone door de Palestijnen zelf is gemaakt of aangekocht. Het gebruik van drones door de Palestijnen kan een nieuwe wending aan het conflict geven. De duizend raketten die de Palestijnen sinds vorige week op Israël hebben afgevuurd... hebben nauwelijks schade aangericht. Drones kunnen gevaarlijker voor Israël zijn. In Den Haag dient vanochtend het kort geding dat Volker van der Graaf heeft aangespannen tegen de staat. Van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn, wil af van de beperkingen die zijn verbonden aan zijn voorwaardelijke vrijlating. Hij moet zich elke week melden bij de reclassering. Hij mag niet in Den Haag, Hilversum en Rotterdam komen en hij mag geen contact hebben met de media. Volgens zijn advocaat zijn de maatregelen overbodig omdat Van der Graaf zich tijdens zijn gevangenschap goed heeft gedragen. Het Oekraïnse leger heeft het vliegveld van Lugansk steviger in handen. Het was omsingeld door pro-Russische separatisten, maar die omsingeling is doorbroken. Het vliegveld kan nu weer over de weg worden bevoorraad. Eerst kon dat alleen via de lucht. Lugansk zelf is nog steeds in handen van de separatisten. Dit weekend is er rond de stad zwaar gevochten. Het Oekraïnse leger meldde dat daarbij zeker duizend separatisten waren gedood. Maar volgens de separatisten klopt dat niet. De WK-finale tussen Duitsland en Argentinië is bekeken door 5,9 miljoen Nederlandse televisiekijkers. Volgens de stichting Kijkonderzoek was het de best bekeken wedstrijd zonder oranje. Opmerkelijk is dat de wedstrijden van oranje ook in Duitsland bijzonder populair waren. Na Duitsland zelf trok het Nederlands helftal de meeste kijkers daar. Het weer vooral in het zuiden en zuidwesten zon in het noordoosten en zuidoosten bewolkt. Een kans op een bui en het wordt 20 tot 22 graden. Morgen meer zon, minder buien en dan wordt het 21 tot 23 graden. Dit was Denno. Dit is Arnhem Broekhuis van de ANWB. In de de viel op de A1 Amersvoort richting Amsterdam tussen het kroopert Muidenberg en Muiden 2 kilometer. Door een ongeluk is daar de reis ook dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu in Zandvoortse Zuid. FM Zandvoort met Henny van Petegem. het programma in Zandvoortse Zaken. En ik spreek vandaag met Anja Kerkman van ABC en Meer. Waar staat dat voor ABC en Meer? Uh, ABC en Meer staat voor uh, Anja's Bloemenkorner en Meer. Aha! Dat dus, is het? een hele simpele <lacht> uitleg dus. Ja, ja, als je verkoopt bloemen en meer. Ja, uh, en onder is, andere... Ja, wat, wat, wat is dat meer? Waar staat dat voor? Dat staat voor uh, wonensenswaardes... Uh, woon meubelen, decoratie, kaarsen, geurzakjes, tasjes, sieraden. Eigenlijk uh, alles wat op gebied van uh, huis, tuin, uh, te vinden is eigenlijk. Probeer ja. ik. Veel verschillende dingen. Ja. Je hebt hele leuke dingen in de zaak, zag ik al. Hoe ben je er zo toe gekomen om dit te gaan verk verkopen allemaal? Uh, ik heb altijd uh, in bloemenwinkels gewerkt... Vroeger. En de afgelopen 7, 8 jaar heb ik bij Lifestyle in Heemstede dan gewerkt. En dat was op woongebied. En uh, vandaar dat ik dus nu uh, dacht bij mezelf een nieuwe winkel of een eigen winkel lijkt me ontzettend leuk om te doen. En, uh, en dan de twee dingen combineren. De bloemen uh, planten en dan de woonaccessoires. Ja. Dus vandaar. Ja. Heel goed idee. En je komt uit Vanvoort zelf. Ja, ik... Ik woon al jaren in Zandvoort. Ik heb anderhalf jaar misschien in Haarlem gewoond. En voor de rest heb ik altijd in uh, Zandvoort gewoond. Dus uh, ja, helemaal bekend in Zandvoort. Ja, hij... echt de kerkman. Nou, ik werd uh, getrouwd je je met mama? een uh, ja. Getrouwd met Kerkman, met Richard Kerkman, ook bij heel veel mensen bekend. En uh, ik zelf heet duivenvoorden van achteren. Ook een bekende, is ook een auto. bekende, dus uh, heel veel kennen mijn ouders dan ook weer. Dick duivenvoorden, die bij slagen Vreburg altijd gewerkt heeft. Ja, nou dus, dan weten uh, we van wie je er eentje bent. Dat ja. willen we altijd weten. Zeker interessant voor zijn zaken natuurlijk. Ja, absoluut. Nou ja, Leuk. En, uh, Kerkman. Uh, de scheldnaam dus heb ik zelfs ook dan. Dus dat is keggy. Dus dat, uh, ik behoor dus bij de keggy. Ja, dan ja. weten we van uh, welke tak je er een bent. Ja. Het is altijd belangrijk in Zandvoort. Het nou, is toch leuk dat we weer eens in Zandvoort ze in deze winkel ook hebben. Want voorheen zat hier ook een, uh, een ander soort uh, winkel. Wat was dit ook weer voor winkel? Iets met kleding, dacht kleding, ik. Hè? Ja, kleding en tassen was dat ja. uh, hoofdzakelijk. Mm -hmm. En... Uh, Nee, ik wilde eerst een pand kopen hier in de Halterstraat. Uh, ietsje verderop. Alleen de, nou, daar moest zoveel aan gebeuren. Dat we echt zoiets hadden van laten we dat niet doen. Dan, uh, het is al eng genoeg om te starten. Ja, vond je het eng ook? Spannend ja, hè? Ja, spannend. Het is dus ja. gewoon uh, toch een stap die je neemt. En uh, ja, je moet het maar afwachten. Van een zeker iets ga je toch naar een onzeker iets. Mm. Uh, maar ik heb er de volste vertrouwen in. En het gaat ook allemaal goed komen. Dus, uh, maar toen kwam dus, door het niet, uh, dat we het niet gingen kopen, uh, kwam dit op mijn pad. Uh, om de mogelijkheid om dit dus te gaan huren. En uh, dat hebben we gedaan. Dus vandaar dat ik uh, nu hier zit en ik ben er heel blij mee met het pand. Ja, het is een heel fantastisch pand. Je hebt ook heel veel veranderd, hè? Ja, het is uh, helemaal verbouwd met... Uh, Nadat die tasjeszaak eruit gegaan is, of de kledingzaak... is het helemaal verbouwd voor me door de huurder, verhuurder. En uh, heb ik zelf uh, de rest gedaan en uh, is het uh, helemaal prachtig geworden. Ja, het is echt fantastisch. Ja, we hadden het net even over het interieur. Hoe je het uh, allemaal een beetje veranderd hebt. En je hebt zo'n hele mooie uh, vloer, hè? Vertel eens, hoe kom je aan die vloer? Ja, het vloer is heel toevallig gebeurd allemaal... Uh, zoals de hele winkel eigenlijk. Uh, er zat een laminaatvloer in. Nou, dat is iets wat ik echt heel erg lelijk vind. Dus dat uh, ging eruit. En toen zat daaronder een witte stenenvloer... die ik ook niet zo heel erg mooi vond. Maar die was uh, stuk, dus die moest toen sowieso uit. En daaronder kwam toen het originele hout gewoon... En uh, die hebben we gewoon geschilderd. Uh, nou Eigenlijk eerst helemaal uh, spijkenvrij en geschuurd. En toen geschilderd. En uh, het resultaat is gewoon heel fantastisch geworden. Ja, dat is zeker mooi. O, dat ja. is wel heel erg leuk. En dat past goed ook bij een interieurzaak. Ja. En bloemen, dat is natuurlijk heel, uh, wel een heel leuke combinatie. Het is gewoon heel neutraal eigenlijk. Ja. En dat is wat je eigenlijk toch wel moet hebben: dat alles erbij kan. En dat uh, kan bij dit eigenlijk. Ja. En de, de counter en de kast, hoe kunnen we dat beschrijven, de stijl? Uh, ja, stijgerhout, ja. ik weet niet wat voor stijl, dat uh, strandlook of wat dan ook. Ja, het hoort wel bij het strand. Ja, een beachlook, dat uh, noemen ze het allemaal wel. En uh, die uitstraling heeft het ook wel een beetje. Heel veel mensen zeggen als ze binnenkomen wandelen, dan zeggen ze... wat is het een leuk, het, een beetje strandtentachtig uh, uitstraling... En het is gewoon heel gezellig en heel gemoedelijk. Dus dat, uh, iedereen komt graag binnen wandelen. En dat uh, moeten we hebben natuurlijk. Ja, zeker. Hoe lang heb je deze zaak nu hier? Uh, nu is het zes weken ongeveer dat ja. ik uh, open ben. En ik ben er nog steeds echt heel erg blij mee. Het is heel veel werken. Maar dat wist ik natuurlijk van tevoren ja. toen ik het ging beginnen. En uh, het is natuurlijk niet alleen inkopen van de woonspullen. Uh, maar ook de bloemen en de planten. Dus daarvoor ga ik dan naar de veiling toe of naar Amsterdam om voor de bloemen in te kopen. En dan ga ik nog naar de beurzen toe voor de woonaccessoires te doen. Dus ja, dus de vrije maandag is ook besteed. En de ochtenden uh, ga ik dus af en toe uh, ook op pad. Maar het is uh, het heel erg, uh, ja, ik vind het heel erg leuk en het is me waard. Ja, dus het is intensief, ja. maar wel uh, geweldig ja. ook, hè? Ja, en eerst werk je dus zelf voor een andere zaak, voor, voor iemand anders. Zeg maar. Hoe vind je dat, dat zelfstandig, hè? Ja, ik vind dat heel erg fijn. Ik, uh, het, uh, voor een baas werken uh, heb ik ook altijd heel erg uh, fijn gevonden. Vooral omdat uh, toen mijn dochters uh, jonger waren en die nu uh, 21 en 16 zijn en hun eigen gangetje toch een beetje gaan, hebben ze mij niet meer zo nodig. Dus uh, vandaar dat ik nu dacht van uh, de stap kan ik wel nemen om voor mezelf te gaan beginnen. Ja. En niet later ooit nog denken van had ik maar. Ja, ja dan heb je het ja. achteraf gezien. Hè? En nu kan het nog mooi natuurlijk ja. dan. Wat geweldig, ja, wat leuk. En kan je iets vertellen over de, het, de stijlen die je in huis hebt hier? Uh, de stijlen in huis, ja, ik heb eigenlijk voor iedereen is er wel wat. Uh, ik weet ook nog heel goed dat ik ging beginnen en toen vroeg iemand wat is je doelgroep. En toen had ik een doelgroep. Ik heb geen doelgroep. Ik heb eigenlijk alle groepen wil ik uh, bereiken. Uh, de jongeren, de jeugd, uh, de gewone mensen de, van mijn leeftijd zo. En de ouderen. Dus voor iedereen moet er eigenlijk wel wat zijn uh, wat ze kunnen doen. Dus van stijlen... Uh, heb ik niet echt een specifieke stijl wat er is. Het moet gewoon gezellig zijn. Ja, je hebt voor iedereen wat wils. Ja. En je haalt het zelf weg, zeg maar, op de beurzen, zei je? Ja. Dat je daar rond kijkt. En wat, zei, wat is dat voor soort beurzen, Zijn zijn dat? Uh, nou, toen ik bij Lifestyle werkte... toen moest ik daarheen uh, naar de beurzen in Frankfurt en in Parijs. En uh, in Brussel. En daar moest ik dan uh, de stands opbouwen. En uh, Dus dat was het stijlen. En ook hm. bij de fotoshoots helpen... En uh, van daaruit ben ik eigenlijk uh, verder gegaan. Je... Ja, zo leer je dan de beurs herkennen ja. en alles... en dan uh, ja. zie je de, het aanbod wat er is... want spullen neem je dan mee waarschijnlijk en zo. En de trends die er nu zijn, is dat een bepaald iets ook? Of kan dat ook van alles zijn? Mag je tegenwoordig zelf bepalen wat je in je huis zet... of moet je een bepaalde trend volgen? Ja, ik vind sowieso dat je uh, moet doen wat je zelf wilt... En je niet laten opleggen uh, wat een trend is. Mm -hmm. Tuurlijk kan je het wel combineren als een trend iets is om dat bij je eigen uit te voeren. Maar het woongenot moet bovenop staan, vind ik altijd. Mm -hmm. En je moet je er fijn bij voelen bij de spullen. En tuurlijk, uh, een kleurtje veranderen. Of, uh, maar het hoeft niet zo dat je hele huis altijd uh, weer een hele andere stijl moet hebben. Maar een kuzientje of een kaarsje veranderen. Dan heb je al vaak uh, weer een ander uh, stijltje of een ander... Ja, ja ik heb wel eens gehoord dat als de basis goed is... dan kan je gewoon weer ja. uh, de dingen erbij veranderen, hè? En yes. zo denk jij eigenlijk ook. Ja, absoluut. Ja. Als de basis goed is, dan, uh, nou, dan, ga je gewoon, dan is het fijn wonen gewoon ja. voor jezelf. Als het een zootje mm. is, dan uh, is het al gelijk weer wat minder, denk ik. <lacht> ja, ja. Nou, goed om te weten. Zandvoort, Henry van Zandvoort, Henny van Petegem, het programma in Zandvoortse Zaken. En vandaag spreek ik met Anja Kerkman van ABC en meer. Anja is bloemencorner en meer. En uh, ja, we zitten hier op de halte staat 40. En wat is je telefoonnummer, Anja? telefoonnummer is uh, heel mooi, 888-1010. Ik heb hem zelf maar één keer gehoord en ik heb hem nooit meer opgeschreven... Ja, ik heb hem opgeschreven voor de advertenties of voor de kaartjes... Maar uh, het is echt een super makkelijk nummer. Ja, hoe kom je daarna aan het maar. <laughs> Nou, ik had wel een hele aardige manier aan de telefoon toen ik het ging uh, bestellen of regelen. En uh, omdat ABC zo'n leuk uh, volgding was, zei ik tegen hem van god kan het niet 1, 2, 3. Maar ja, we weten allemaal natuurlijk dat het stand voor het eigenlijk begint met 5, of, uh, 57... En uh, dit bij Zico begint dan met een 8 of met een 7. Dus dat ging niet op. En toen zei hij van ik heb wel een ander mooi nummer. En uh, dat was 888-1010. Dus nou ja, Geweldig, ja. Niemand. Dat onthouden we ook natuurlijk ja. goed. Dus als we willen bellen weten we je meteen te bereiken. Uh, jij, kan je iets meer vertellen over de bloemen die je ook verkoopt? Hoe, uh, hoe doe je dat? Uh, nou ja, ik ga dus naar de veiling of ik ga naar Amsterdam. Naar een groothandel om de bloemen te halen. En ik probeer me een beetje te onderscheiden in Zandvoort met, uh, met de bloemen. Omdat, ja, we hebben natuurlijk Rens, dat weten we allemaal, die heeft goede bloemen. En daar gaat iedereen zijn uh, huisbloemetje halen. Maar het is de bedoeling is toch bij mij de wat apartere dingetjes te vinden. En uh, daar doe ik dan ook mijn best voor. En, ja. Daar probeer ik me dan echt mee te onderscheiden. Omdat de bloemen per stuk gaan allemaal en uh, ja, dat ik ik probeer juist iets anders te vinden als uh, wat in een normale bloemenwinkel staan. En maak jij zelf dan ook de boeketten voor de mensen bijvoorbeeld? Ja, de boeketten maak ik. en kan, uh, ja, Wat ze willen kan ik maken eigenlijk, omdat ik daar best wel veel ervaring in heb. En ik kan natuurlijk ook uh, rauwwerk of bruidswerk, persoonlijk bloemwerk voor de mensen ook uh, verzorgen. Oh, dat doe je ook allemaal. Ja. ja, dat is wel heel uitgebreid hè, wat geweldig ja. dat je dat allemaal ja, ja, doet. absoluut. Ja, absoluut. Ja, Anja, je had ook een leuk verhaal van wat hier vroeger in had gezeten, hè? Vandaan. Ja, nou, dat was wel heel toevallig. Dennis Berg van Bergtechniek, die het hier helemaal verbouwd heeft ook... Die, die was hier bezig en toen was hij bij de klink of hij zat het blaadje te kijken. Ik weet niet meer hoe het precies zat. Maar het bleek dus dat, hij, dat er een foto bestond dat het vroeger een bloemenwinkel geweest was en uh, dat staat, staat er ook op dat het uh, Magnolia heette vroeger en dat was in 1915 of 1912 heeft hij dus ooit al eens een bloemenwinkel gezeten en boven, uh, boven de winkel was dan een kas Nou, daar zal dan ongetwijfeld de bloemen en de plantjes in gestaan hebben en dan werd het beneden de winkel verkocht het was, uh, ik vond het wel heel leuk ik heb nog getwijfeld om het Magnolia te noemen maar nee, ik vond het toch een beetje tut, alhoewel het wel een hele mooie bloem is maar nee toch uh, gewoon ABC en meer heb ik uh, ja. bedacht toen. Nou helemaal goed, wat leuk, leuk idee. Dan gaan we nu een rondje door de zaak maken. Kun je een goed? beetje vertellen wat ja. je allemaal verkoopt? Als we hier de winkel dan binnenkomen, wat zien we dan? Wat, hoe kan je het beschrijven voor de luisteraars? Oh, dat is... Uh, ja, wat zien we? We zien heel veel eigenlijk. En uh, toch heb ik het geprobeerd om er wel een beetje rust in te bouwen. Want je hebt natuurlijk en de woonaccessoires met uh, ontzettend veel verschillende artikelen. En uh, dat staat dan aan de ene kant van de, van de winkel. En aan de andere kant van de winkel heb ik dan de bloemen staan... En uh, ja, dan kan je het allemaal een beetje combineren met elkaar. Dus bij de woonaccessoires heb ik dan heel veel kussentjes. Ik heb vaasjes, servies. Uh, uh, daar weer bij dan servetten. We hebben kaarsen, geurkaarsen en geurzakjes. En dat is dan van leaf, Greenleaf. Dat is altijd een heel fijn merk. En er zitten hele lekkere geuren tussen. Ik heb uh, geurstokjes. Dat, is, dat zijn ook van die... Lekkere dingetjes om in het toilet of in de huiskamers neer te zetten. Wat, in zo'n um, zo flesje? In zo'n flesje, ja, met die stokjes. En dan heb ik ook hele leuke kleine vaasjes, allemaal verschillende. En dat kan eigenlijk allemaal bij elkaar. En daar kan je bloemetjes in zetten en je kan er een klein kaarsje in doen. En dan heb ik daar weer bij uh, kleine uh, zinken roosjes die je er dan weer omheen kan doen. Of een bedeltje. En dan kan je echt uh, een heel leuk groepje van maken. En dan kan dan weer een vaccinelichtje bij en zo kan je eigenlijk ja, van alles bij elkaar doen. Ik heb ook heel veel, veel fotolijstjes zijn er. En uh, dat is ook altijd wel een heel leuk uh, artikel om cadeau te geven. Of gewoon lekker voor jezelf te kopen natuurlijk. En zo ja, is er van alles. Windlichten. Kastjes hebben we ook. Kapstokken heb ik. Paraplu's, Ja, allerlei pijlen ja. ook hè, van die kapstokken. hout ja. en metaal zie ik. Ja. Ja. ja, maar dat is ook wel... Wat ik zeg, dus dat, uh, dat het voor iedereen uh, er moet zijn. Schilderijen heb ik wat. Een uh, heel mooie schilderij met vliegtuigen in 3D. En met varkentjes, die is ontzettend leuk, vind ik zelf. En een mooie met bloemen. En dan hebben we leuke stoelen staan. Leuke kastjes. En dan hebben we, even kijken, ja, de toonbank. Daar hebben we dan nog wat sieraden ook bij liggen. Dan achter de toonbank hebben we leuke tasjes van het merk label 88. Dat is gewoon heel fijn, uh, fijne tasjes die je lekker om je nek kan doen. En van, van de zomer zeker. Dan hoef je niets in je zakken te doen. En dan kan je dat... Je telefoon kan in je tasje. En uh, je geld, je pasjes. Ja, prettig en dan, voor de dames. Alles bij elkaar. Alles bij elkaar. Ja. Dus dat is ook wel een hele leuke. Iets om te verkopen en ook om te krijgen. En nu heb ik toevallig net nieuwe nieuwe binnengekregen... In dat uh, turquoise kleurtje van de zomer. Dus dat is, uh, en dat zandkleur. Dus dat is ook wel weer heel erg uh, gezellig. Ja, dat is helemaal in de mode nu weer, hè? Ja, absoluut. Ik uh, werkte in Heemstede. En, nou, ik denk dat iedereen dat eentje om had. Dat was niet normaal. en uh, Ik merk dat de mensen van buiten het dorp... Het... ...heel veel nog niet kennen. Ja. Dus dat gaat er ook allemaal uh, langzaam in dus zo'n zo flapje met uh, zo'n ditje naar beneden. Eerst was het de enveloptas en nu is het een rechte flap. Ja, ja zoiets. <laughs> het idee, hè? He? Ja, was gewoon een is. soort iets veredelde etui-eigen ja, ja, ja, aan het woord, ja. bij spreken. Anja, uh, oh hoe zie je jezelf over vijf jaar met de zaak? Over vijf jaar, o jeutje, daar heb ik eigenlijk nog ineens over nagedacht. Ik denk uh, eigenlijk meer dan jaren. Dus vijf jaar is voor mij heel erg ver. Maar ik hoop dat het dan nog steeds een uh, heel leuk lopende winkel is. En misschien uh, assisteert mijn dochter dan, Laura, de jongste nu. Die gaat uh, opleiding doen voor uh, stadisten. Dus misschien vindt ze het wel heel erg leuk om dan uh, bij me te komen werken. Dus dat we het zelfs met z'n twee kunnen doen. En dat lijkt mij... Uh, nou, zodat het zo op deze manier verder gaat. En uh, dan vind ik het allemaal prima. Ja, dat ja. klinkt goed. Leuk hoor dat ze dat ook doet. Dat heeft ja. ze een beetje van jou misschien. Ja, ze wist absoluut niet wat ze wilde gaan doen qua opleiding. En we zijn naar verschillende scholen geweest natuurlijk. Maar het is zo ontzettend moeilijk en zo divers allemaal. En ja, als je 16 bent, dan weten we toch allemaal niet wat je wil gaan worden precies. Dus toen... Uh, waren we bij het HBC-college dan? En uh, dat vond ze zelf heel erg leuk. Dus, dus hebben we daar ingeschreven en gaan kijken hoe het zich moet ja. ontwikkelen allemaal. Dus vandaar. Nou, wie weet ja. dat het nog uh, helemaal doorgaat met je dochter. Ja, <laughs> dat, dat zou heel leuk zijn. Ja. Ja. We hebben altijd nog uh, de laatste vraag in het programma, de shout-out. Van waarom zouden we hier onze woonspullen, bloemen kopen? Specifiek in deze winkel. Uh, nou, ik denk dat als je hier uh, voor je woning spullen wil hebben... qua kussentjes, meubels, je kan eigenlijk voor alles terecht. En het uh, kan gelijk allemaal gecombineerd worden. Je kan er gelijk een planten bij doen, pla uh, bloemen bij doen. Dat het totaalplaatje gelijk uh, klaar is. En dat is voor jezelf, uh, scheelt het heel veel tijd. En is het ook makkelijk. Je kan bij mij toch best wel veel even meenemen... Of even kijken hoe het staat... Uh, dan uh, is dat toch altijd wel weer makkelijk op een dorp. Als dat je weer eerst naar Haarlem gaat of Amsterdam. En dan uh, daar het kopen. En ik, ik verkoop verschillende merken. En als men iets ziet op uh, internet of in een blad. Dan is het eigenlijk ook wel weer mogelijk dat ik het kan bestellen. Dus dat is alleen maar makkelijk, denk ik. Ja, dat dus op goed. die manier. Ja. Nou, helemaal hartelijk bedankt voor dat interview. Een ja. hele fijne dag en succes met de zaak. Oké, okay, dankjewel. Noem nog één keer het telefoonnummer en het adres. Oké, okay, het telefoonnummer is uh, 888-1010. En het adres is dan uh, Haltstraat nummer 40. Nou, helemaal hartelijk bedankt. Tot ziens, Oké, okay. nee? dankjewel. It's a new Like never before, oh my soul, I worship you. forsaken you are faithful God. You are faithful, God. Jou genietend aan, je bent de warmte van de zon, en het nachtlicht van de maan. Jouw stralende ogen, maken mijn dag altijd goed. Tot zover het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5.